Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Eten is in jaren niet zo duur geweest. Door de oorlog in Oekraïne stijgen de prijzen flink volgens de Verenigde Naties. Ze zijn het hoogst in 32 jaar. Vooral granen worden duurder. Oekraïne is de graanschuur van Europa en ook uit Rusland komen veel granen. Ook plantaardige olie stijgt flink in de prijs, bijna 25 procent. De schappen met olie zijn daardoor vaak leeg. Bij een raketaanval op een drukstation in Oekraïne zijn waarschijnlijk tientallen mensen om het leven gekomen. Daar kwamen twee Russische raketten naar beneden. Joort verslaggever Pauw. Volgens de, de gouverneur van die provincie waren er op het moment van die aanval duizenden mensen samengestroomd in het station van Karnatorsk. Dat is een plek die nog in Oekraïense handen is en waar zich heel veel mensen verzamelen die uit het Donbass zijn gevlucht op weg naar veiligheid in het westen van het land. Vanaf 1 juli krijg je geen briefje meer als PostNL je pakket niet kan bezorgen. Je krijgt dan een mail of een bericht in de app met de locatie waar je, je pakket kan ophalen. Scheelt de bezorger veel tijd en ongeveer 70.000 kilo papier per jaar. En er verdwijnen steeds meer vogels van Ameland, omdat ze geen goede plek kunnen vinden om te broeden. Op sommige plekken hebben ze last van verstoring, op sommige plekken last van overstroming. Of uh, is het uh, broedgelegenheid gewoon niet goed aanwezig. En hier op Ameland zien we dus dat uh, het langzaam achteruit gaat met de populatie. Een oplossing is niet zomaar gevonden, dus tot die tijd kunnen vogels nu terecht op broedvlotten. Dat zijn bootjes waarop twintig vogelkoppels passen die rustig kunnen broeden op de volgende generatie wat bewoners. Heb ik het weer nog. In het zuiden is het bewolkt. Kan er wat regen van. In het noorden is er veel zon. Het is 9 graden. Morgen heb je overal kans op een bui. Soms ook een wintersbuitje. Het blijft rond de 9 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging op de A22-Velzen richting Beverwijk... door de werkzaamheden daar tussen knooppunt Velsen en Beverwijk een half uur oponthoud. Daardoor ook meer vertraging op de n 208 sassenheim velzen bij IJmuiden 2 kilometer met 20 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Oké, ja, welkom terug. Ja, ik had je, je prompt dus... onderbroken hè, met uh, het nieuws. Ja. was net te kort. Ja, uh, die Siewert van der Linde was dus nog uh, bij een andere deal uh, van de overheid uh, betrokken. Het ging daarom uh, 10.000 schorten voor gevangenispersoneel en 15.000 zelftests uh, die geleverd waren. En de deals waren, was een uh, bedrag gemoeid van 150.000 euro. Dat is natuurlijk een stuk minder als de, de mondkapjes wat zo'n 100 miljoen euro uh, gekost heeft... en waarvan zo'n 20 miljoen uh, winst was voor de drie ondernemers uh, daarvan. Waarvan ook nog eens een keer het overgroot van die de deel van die mondkapjes is afgekeurd. Hè? De schorten en de zelftesten zijn trouwens wel gebru gebruikt. Oh, die zijn wel gebruikt? Dus, uh, ja. hoeveel miljoen was dat? Uh, dat? Dat ging om 150.000 euro. Oké. Okay. En, uh, nou ja, Hugo de Jonge natuurlijk, uh, daar hadden we het net al over... Dat, uh, door de oppositie is hij gewoon afgemaakt. Maar ja, goed, uh, de coalitie die, uh, staat, blijft toch altijd wel achter elkaar staan. Dus wat dat betreft... Uh... Oh, dat, uh, ja, trouwens gaan we ook nog draaien, zo meteen de oppositie. Oppositie, ja ja, ja, ja, ja, ja. Maar de CDA ligt natuurlijk ook met behoorlijk onder vuur. Hè? Want Siewert van der Linden was de van het CDA. Ja, ja. En het uh, schijnt dat uh, Pieter zich daar ook een rol in gespeeld ja, heeft. ja. Ook niet, helemaal coach. ook niet helemaal koosier ja, maar, uh, geweest maar, maar, maar. is. Nee, het valt me toch wel tegen. Van, uh... Zo, nu eens eventjes wat uh, Osdorp Possen. Ik heb zelf uh, 20 jaar in Osdorp gewoond. Dus, uh, en dan ja. komen we daarna nog de... Ook de uh, Wally Tax, dat was ook een Osdorper. Die was ook, uh, zag ik wel vaak in Osdorp. Maar dat, dat voor de outsiders. Maar we gaan eerst met uh, Osdorp Possen. Uitkering Deze teksten zijn voor de slechte, niet oprechte en onterechte. Fucking uitkeringstrekkers die dat boel oplichten. Op zitten zonder iets te verrichten. En beweren dat ze weg, wat van alles proberen. Maar kunnen niet denken, want jongens zullen citeren. En daar nog zielig doen van nou, het is het lijf maar hart, Waaronder tussen werken, die tering laaien zwart. En verdienen dan meer goed. dan iemand met een baan. Eigenlijk mag dat die van situaties niet verstaan. Het is zeer egoïstisch, spot en god. Door die vieze wij en dus gaat de schat een maat gevaagd want post. Wat is een uitkering nooit bedoeld. Ik hoop dat je dat zelf ooit nog eens voelt. Waar je door mijn stoel kom je ook iets van je doos. Want overal zitten de uitzendbio's. En ga dan maar beweren dat je niets kan vinden. De volgende dag sta je zakken te vinden. Ben je schoonmaker of werk je in een fabriek? En maak er niet een toer van. Ik meld En mocht je smoes zijn dat je geen Nederlands kan. Ga nog wat verdommen op een kutjes, man. Krijg de tering met je kut uitkering. Je lijkt alleen door onze handen want als het aan mij was, dan zou je niets krijgen Tot je dan van het zweet zat uit te heigen Van al het harde werk dat ik jou niet voel Maar hoe eet je vrouw, van een anderse voet Van mij bijvoorbeeld, ik werk met de types. Terwijl ik word bestolen, maar ik weet wie de diep is Jij laat je assen, kijk op je neer, Ik weet dat je me hoort, ik zei op want je bent nu zo langs en ik klas en dat je stijgt. Want je nog te en dat je te weinig krijgt En dat er bij godverdomme parasiteert Je hebt alleen geen werk Omdat je niet probeert Ga eens aan de slag en ga belasting betalen Voor degenen die veel een uitkering houden En natuurlijk loop ik ook zelf de kans Om op straat te komen staan En dan moet ik ook langs het gat gaan En dan mijn hand ophouden Maar zo snel als het kan Dan mij weer ophouden Want ik telefoneer probeer en zo zit citeer Tot ik weer werk voor mijn eigen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 Make me feel so fine And I Well, touch I just touch a hand By accident I said touch I didn't think the you But I touch your little hand Yeah You look at me like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 Ja, het, het, de, de eerste nummer was van Oostorpen Post. En uh, het leukste nummer van Oostorpen Post blijft toch origineel Amsterdams. Ik om in een Hier in Het een joentje, honderd piek dat is een meier 25 is een geeltje, en je partner is je vrijer Alle meisjes noem ik wijven, en van jongens zeg ik gozer Gele wijven dat zijn moppies, tot al duiven noem ik foute. Een kut is een doos, een korte tijd is een poos En als ik zeg ik raak het ook bedoel ik de roos Regen heet ook wel maaien, en je never is jaaien Heb je mokkel nou een scheurende broek? Kom maar ik naaien Dus neem maar een jaaien, en daarna een gele rakker En dan heb je nou een kopzoot Een gabber is geen hakker, maar je makker Dus schijntjes slikker, draai me geen loer Provinciaal, het is een boer, een intermeijer, een hoer Een drugsdealer is een nachtapotheker Of een handelaar Ik wandel naar de whiskybar en neem een jan de wandelaar En maak hem soldaat Zoals huispaarse melken. Ik stuur je tulpen uit Amsterdam als een verwelke Het is de originele Amsterdamse taal Zonder maar katten en mijn ouwe Het is normaal Het is normaal lekker slappen als het van mijn directie gaat Want het niet voor ons de het dialectje pracht Het is de originele Amsterdamse taal Zonder maar katten en mijn ouwe No more Een homofiele hoer, het is dus een broodboot op een schandkracht. En als je wordt geprikt, dan eet je nieuwe snee, ja, Schoor de moed naar de Baas. dat is een grote taal met gaias. De noorderlijk, de bak, de cel, als wel de bijl met Baas. Stelen heet pikken, jatten, grappen of klauwen Rijms jatten, dat heet buiten en dat zal je berouwen. Want je oude hoed en mijn rijms maken je wijzer. Een gsm in jouw hand heet meteen een lulijzer. Een woonboot is een drijfhuis, een bangerik een schijflaars. Jij moet er het toilet of de wc of play of scheiduig. Je tool heeft te smoel en met al die make-up. Erbij, is al gezicht er zal gezichten verf voor hem, oftewel een schilderij. En als je dood bent, dan heb jij zo'n tuintje op je buik. En wil jij de hoek om op de pijp uit en zo koud als een ijskruik? Is het tijd om te vertrekken, naar de zweer of peer ik hem? Mijn geloof is rap, als ik de pauze zie, dan bekeer ik hem. Het is de originele van Amsterdamse dans zonder pakaten en nog oude, dat's normaal Dus loop maar lekker slap als het door een erectie hard. Want er kan voor, op, het kan me niet verroeten, wel ik in je lekje brand. Het is de OCDE van Amsterdamse taal, zonder makaten. Een zoete neur is een podier. En die schooier maakt het mooier. Zet zijn kip in de vitrine en moet rijker dan de gooien. Maar doe een regenjas jas aan verjaar de kerk in gaat En lever geen Harlem als het om vakwerk gaat. Want je hebt jouw gonderoe, of moet ik zeggen, een drijver. Schoon het zijn platjes en een gladje aan en ze geluiden. Alleen een stommer trekt er niemand brommert naar de lommer Want je wordt bedonderd omdat niemand zich om jou bekommert Je, bekommer. je autovrak heet koepelig, oude fietsen worden barrels. Jij wil onze relaties, maar wij lullen over schatels. Rechten zijn pef, onderwereld wereld. Politie is de smeren zoals de kitjantjes met rozen. Een smitter is een salderuiker, sigaretten sappies. En opgewarmd eten, kliekjes, prakjes of liftwachtjes. Een bord voor deze heeft gewoon een rubberen dijt. En het verschil tussen kenen en elkaar, dat kunnen we niet. Het is de originele Amsterdamse Zeggen dat ik vroeg en ik bruik ze zeggen. Ah. De microfoon niet ja, oh. Ik heb de li mooiste liefdesin van uh, Nederland. Dat is geschreven door Arthur uh, Japin. En die is afgelopen dinsdag uitgeroepen tot de mooiste liefdesin van, van Nederland. En dit is hem. Dit is het enige wat telt, lieverd. Dat iemand meer in je ziet dan je wist dat er te zien was. Dat is de mooiste liefdesin van Nederland. Wat vind je ervan? Hallo. Zeg nog eens, Dit is het enige verteld? Dit is het enige verteld, lieverd. Dat niemand meer in je ziet dan, uh, dan je wist dat er te zien was. Oké. Okay. Nou, heel filosofisch. Van Arthur Japan, zo noem ik het altijd. De schrijver, ja. Ja. Dus. Nou. Is toch altijd leuk? Ja, zeker leuk. Ik heb alleen even om ik geen geluid hoor. Ik ook niet. Misschien doet je de nummertje het niet. <totstuk> Kill me, call me hard, je kan het niet ontkennen. Die pannekoeken moeten aan deze nieuwe stroom wennen. Van het noorden naar het zuiden, van A-town tot Rova. Brengen wil je kruiden, concurreren met je sopa. We hangen in je buurt en de schoenen naar je lantaarnpaal. Dit is voor de gekke, ze spannen jonen, ze doen normaal. Kill, we brengen Harry, de buurt is een nachtmerrie. De keren wederom als de king. Vaag het, Larry. Een plusie, ben je juist, en daar is de eerste veel van pak. Mijn bloed is het losjes, maar mijn flow zit er straks. De gasten willen lullen, maar ik hou het zelf bij Poenie. Je doet een hoop emotie, maar je nep, mijn flow's doen niet. De gasten willen lachen, maar we lachen aan de bank. Dit dus dan zijn ze niet meer dankbaar, dan worden ze bedankt. Dus thanks voor de geitjes en thanks voor je sein. Want niemand is een topper zoals ik net die rijms. Build your een vlees, build your profile. Build your world of vlees, build your profile. Pump we know in the is te clean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 ik maar verdien met wat ik doe en wil. Want wat ik doe met skills, wordt me never niet te veel. Ze willen dat ik fout doe, willen dat ik goud doe, willen dat ik helemaal crazy wat mijn seks te doe. Houden. Biltje van een vlees, ooit buck blaupauw. Wilt je van een vlees, loot je vanpauw. Wilt je van vlees, Roei door de stad, op mijn vest paad jaw. Broodje warm vlees, broodje bak paal. door de stad, op mijn vest paad jaw. Broodje warm vlees, broodje bak paal. Verrekte manko, wat kijk je nou. Broodje warm vlees, vlees. Wat denkt daar jongen, hé? Dat ik gewoon voorbij kan komen fietsen met zijn blije bakjes. Broodje bak paal, Wat een langzame kutmuziek! Wie is hier nou de snackbar? Kaar Terwijl Rusland uh, voor het eerst aanzienlijke verliezen uh, uh, aangeeft, of althans erkent die die in Oekraïne leidt, komen er steeds meer details over gruweldaden van Russische militairen naar buiten. Uit onderzoek, geluidopnames en verhalen van slachtoffers... blijkt dat de Russische militairen ongewapende Oekraïners... opzettelijk gedo uh, gedood en verkracht hebben. In de regio Luhansk uh, zouden uh, alle ziekenhuizen zijn verwoest. Maar van wie heb je dit nou? Dit is van nu.nl. Nu.nl. Je hoort alles van alle kanten... Van ja, de is het is het ook zo. Het ook, hè? Ja, ja het is een beetje, dat uh, is oorlog. Dat, uh, het is een beetje allemaal uh, oorlogs, ja. oorlogsretoriek. Ja. Ja, ik vertrouw eigenlijk helemaal niemand erin. Maar het is in ieder geval, het, het gebeuren verschrikkelijke dingen. Ja. Ook met die paren net, weet je, Ja. Oké, okay, ik speelde net de opposites. Broodje bakpauw. En nou, Osborne, dreamer. I can't be caught up, I don't know No, no, no, no, no, no, no, Haus in de haus in de lucht of net een na. in jou, scene in mij. die komen in mijn mij. Oké, dag in de para, elke dag. 8 alcohol ik heb ik. En mijn glas te voelen, ik heb een Jackie Cola, sterke dank. Maar met mijn twee zandboeken maak ik werk van. De penis die balans op de Susie Wong, Nike Fresh, geen Louis Vuitton. Zemt me niks en drinken ik veel. Waar is de dankje gebleven in mijn keel? In de paradiso, om in een glas opé. Whiskybot en de facto face. Mijn ogen hangen en te lopen langs de tik-tik-zijn. En ze zeggen hooi in, in de fun. In de paradiso, om een glas te zien. En alle chicks zien dat ik voor de assen vind. Ik ben een hoe en ik heb een racht gesteven. Waar ik vandaan kom, wat denk je voor mijn kwast misschien? Ja, dat waren de opposites. Licht uit. Ja. We hebben net een aanvraag gekregen... van mijn bonusdochter en Hennie's dochter. Laura, uh, een, een nummer met een husky erin. Dus ik heb uh, de kifnes met Haiku de husky. Gaan we kijken of, of, of onze husky het leuk vindt. Waar is de husky? Die ligt hier te slapen. Ja, ah, die ligt daar. Oké. Okay. Nou, we gaan kijken wat hij ervan vindt. Ja. Haiku, zing. Oh, my God. De ja? Kifnes, dat is een, uh, een Zuid-Afrikaanse uh, man die, die, die met synthesizer echt heel verschrikkelijke mooie dingen doet. Ze heeft hij ook met die André, uh, met een hele moeilijke Oekraïense achternaam, heeft hij ook een heel mooi nummer gemaakt over Oekraïne, een, een, een Oekraïns volkszong. Hij doet het met katten, hij doet het met geiten nummer, nummers opnemen. Hè? Oh ja, dat Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Zuid-Afrikaan. en De beesten, mind. ja, ja, ja. Je ja, ja. bent dan in echt... Zuid-Afrika geweest, maar die doet veel met beesten. Maar nou, geen nummers opnemen. Niet dit. Maar nou, hij wel. <laughs> het is echt het is hartstikke leuk. Hij heeft ook een, uh, een nummer... Heeft die, uh, die Amerikanen hebben dat toch van... Ja, ja. Ja, dat soort dingen, weet je, in het, uh, in het leger... En dan doet hij met een poes. Nee, en dan doet hij er een melodietje oh, onder. En dan oké. wordt het een, een, een, een liedje. <laughs> ik dacht dat hij alles met dieren deed. Nee, en met doet paarden een... doet hij ook wat? Nee, hij doet niks met paarden. Ga je geen Nee, Nee, nee, nee. nee, no, no, no, no. nee, nou. Oké, okay. doen we nou... Maar uh... dit is echt hartstikke leuk. Het is echt een aanrader om op uh, YouTube een keer te kijken naar Kivnes. Ja. Die doet echt uh, hele Goed leuke idee. dingen met zijn synthesizer.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 I've had nothing to live for It looks like nothing's gonna come my way So I'm just gonna sit on the dark little bay Watching the tide roll away I'm mm -hmm. sitting on the dark little bay Wasting time The same. I can't do what 10 people tell me to do. So I guess I'll remain the same. It's sitting here resting my bones. And this loneliness won't leave me alone. This 2,000 miles I roam. Just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit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 your hands out to me And then I I fell for you Cause I thought that you loved me too But you were lying You lied All the time Love is blind And it changed the man I used to be Love is blind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 Onze grootste frustratie, het staalconcern, Tata Steel... is de grootste uitstooter uh, nog steeds van uh, stikstof. Maar ja, goed, daar hebben we het al een paar keer over gehad. Ja, stinker. Gevolgd door Schiphol. En uh, de, de, de, die Tata Steel, die wil gaan uh, vernieuwen. En die doet daar uh, twintig jaar over. <laughs> <laughs> Tot die tijd blijft iedereen in de rotzooi zitten. En die wordt zelfs nog ietsje groter. Ja. Dus... Uh... Waar zijn die in godsnaam mee bezig? Ja. ja. Als, ze, als ze dat ding nu afsluiten... hebben we gas genoeg voor, voor, voor heel Nederland. Ja. Dus ja, stopte maar mee, zou ik zeggen. Maar ja, ik werkte niet. Misschien dat het scheelt. Er werken geloof ik wel 8000 mensen of zo. Nou, ik geloof iets van 60.000. Nee. Volgens mij is... Nee, geen 60.000, kom op. Nee, nee, zo groot is het nou Het is wel niet. heel groot, hoor. Nee, geen 60.000. mensen werken er bij. Tata, Tata. Tata. Stil. Zie je, alle randdingen er ook nog bij is. 11.000 11 mensen. 11.000, zie je, 11.000. Van en wie 9.000 in, in de muiden. Die, die, die gaan er zelf dood aan hun eigen stank. Ja, maar die in... Uh, of zijn die immuun? Die hebben een pilletje. Houten. Die hebben van die pilletjes tegen. Dus. Uh, wat? Bijkassé? Nee, je hebt toch. Uh, Jodium. Ja. Jodium, ja, dat bedoelt. Ja, maar dat is tegen kerndingen. Uh, oh. <laughs> dus dat heeft helemaal niets ermee te maken. Nee. Okay. nee, maar er is natuurlijk ook heel veel randmensen die er ook nog bij uh, aan Steel leveren. Hè? Het is niet alleen Steel, maar het is ook nog de. Hoe heet? Het? Hoe heet zo'n bedrijf die daar? Kooks, Nee? Nee, Meta uh, nee. als jij levert aan bijvoorbeeld... Uh, uh... Oh, subleveranciers. Subleveranciers, ja. Ah, ja. Ja. Ja, ja. Goed, dat was uh, het laatste nummertje van uh, Outsiders Wally Tax, 1966. Jeetje, gaat toch hard. En nou, uh, orkestelmanoeuvres in the dark. Souvenirs. John, en John Terfolter, die uh, zo zo zit als ze krijgt. You're the one that I want. Uh, jij hebt toch ja, wat nieuwtjes. Ja, dat ja, ja, was wel de slechtste opname die er is, uh, geloof ik. Uh, ja, ja, is live. Ja, ja dat ja, moeten ja, ze ook ja, niet doen. Ja, ja. Ik ben ooit een keer live naar een, een concert van de Osman Brothers geweest. Oh! Dat moet je ook niet live horen. <laughs> dat dat word je niet vrolijker van. Oké, okay, ik heb nog wat raar maar waar nieuwtjes... En het is een uh, 59-jarige man uit uh, Reti. kreeg van de rechter een voorwaardelijke straf voor een vijftal feiten van openbare sedeschennis. Zo stapte hij volledig naakt een bakkerij in bij Reti. Uh, de rechtbank in Turnhout legde een man uit Reti de, een autonome probalis, probati probatiestraf. Wat is dat nou? Van twee jaar op. Voorlopig denk ik. Oké. Okay. Uh, de vijftiger moet uh, werken aan zijn alcoholprobleem. Als hij die uh, proba probatiestraf niet naleeft... krijgt hij alsnog zelfs straf van tien maanden. Maar dat is een hele oude, lelijke man. Maar als het nou een heel mooi meisje was geweest... was dat natuurlijk niks aan de hand geweest. Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk maakt dat... dat, dat, oh. dat, dat, dat, dat, dat. Ja, maar in dit dan weer van onzin? Nou ja, ze, eh, dronken alcohol uh, wat ja, van 50, maar ja, 59 jaar. Was 50 het een jaar? hele mooie jonge meid geweest en was ze verkracht... en was het nog haar schuld geweest ook? Kijk, hij is niet verkracht. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee. Ja. Nee, nou ja, oké. Okay. Tussen dus eind september 2020 en oktober vorig jaar... maakte hij zich schuldig aan openbare zedenschennis in zijn eigen oh, woonplaats. Sportloos, vindt. Zo ja. stapte hij tot twee keer toe, enkel gekleed in een jas... die open een woning binnen... Hij liep ook drie tal keren uh, ofwel volledig naakt... ofwel enkel gekleed met een jas en een t-shirt over straat. En op 24 oktober 2021 wandelde hij poedelnaakt een wakkerij binnen. Ja, dat wist u al. Dat, dat zei je toch al. Ja, waarbij hij open, uh, oog in oog stond met de, zaak waar de uh, zaakvoerder. Ja. Oké. Hm. Je moet, okay. maar, je moet maar, maar, maar, maar... Nou, dan gaan we maar een... een... Een liedje voor die naakte man uh, doen, uh, Girl, van Auto's Redden. Zo, dat was Sinead uh, Connor Met een Iers liedje. Ores se do barta bailen. Ja, is ook van de Dubliners. Oh dat ja. Oké. Okay. Ik, ja, ik vind het een hartstikke leuk nummer. Het, uh... Maar goed, uh, we gaan afsluiten. We gaan... Um... Volgende week is uh, Pim er weer. Ja. Dus uh, het was gezellig twee keer achter elkaar met je. Oké. Okay. Ja. <laughs> de eens weer wat anders. <laughs> en zelfs met z'n drieën. En we doen het nu met z'n drieën. Hè? Ja, de <laughs> gezinsuitbreiding was een zware bevalling, maar... Uh... Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. But Brian, you know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble.